Dak Hammerskjöld was secretaris-generaal van de Verenigde Naties en 56 jaar oud toen hij in 1961 omkwam bij een vliegtuigongeluk boven Congo. Een intelligente, diplomatieke man was hij die zijn beste krachten wijdde aan het voorkomen van verdere oorlogen die de mensengemeenschap zo kort na de Tweede Wereldoorlog alweer bedreigde. Het is de tijd van de koude oorlog tussen het kapitalistische Westen en het communistische Oosten. In de Verenigde Staten loopt de spanning daardoor zo hoog op dat iedereen met progressieve ideeën voor een communist wordt uitgemaakt. Inmiddels zijn er aanwijzingen dat de dood van Hammerskjöld geen ongeluk was, maar in scène gezet door tegenstanders van zijn politieke koers. De koers van vreedzaam overleg, van onderling contact en van bescherming van zwakkeren. Wat er eigenlijk in Dak Hammerskjöld omging, dat wist niemand toen nog. Pas na zijn dood wordt een aantal dagboeken gevonden vol over peinzingen, gedichten en hartekreten. Die duidelijk maakten hoezeer en op welke manier hij zocht naar de zin van zijn leven. Die aantekeningen noemt hij merkstenen. Woorden als herkenningspunten op de bergtochten die hij graag maakte. Maar laten we even teruggaan in de tijd. Het is 1952. We treffen Dag Hammerskult. Toen nog geen secretaris van de Verenigde Naties tijdens zo'n bergtocht. Samen met een vriend, de Zweedse politicus Lijf Belvragen. Daak Hammerskjöld, zo was het. Verder word ik gedreven, een onbekend land in... De grond wordt harder, de lucht prikkelender, kouder. Aangeraakt door de wind vanuit mijn onbekende einder, trillende snaren, in afwachting. Aldoor doorvragend zal ik aankomen, daar waar het leven wegklinkt. Een klare zuivere toon, in de stilte. Klopt niet, hè? Zie jij het pad nog? Het lijkt erop dat we hier doodlopen. Hoe lang is het terug dat we een stenen mannetje of merksteen hebben gezien? Ik weet het niet. Een stuk lager waar we de, de beek over staken. Wacht, ik pak de kaart er even bij. Ja. Hier, hier waren we. Ja. Zie je? Hè? Huh? We volgden het stroompje en dan moesten we omhoog. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. Dat begrijp ik niet. We moesten naar het westen, maar we hebben de zon nu schuin achter ons. Over welke zon heb jij het? Moet je zien hoe de lucht betrekt. Het wordt ook kouder. Oeh, onweer. Dat is niet mooi. Laten we snel teruggaan. Zijn we er straks niet langs een soort grot gekomen van een overhangende steen? Dan staan we in ieder geval droog. Ik voel de eerste druppels. Schiet op. Hé, hey, kijk uit. Die stenen liggen los. Oeh, om te vallen en te verdwijnen. Wat zeg je? Ben je gevallen? Het wel nacht. Zo donker is het. Wat zei je nou daarnet? Hij kom op voor de dag ermee. Hoe lang kennen wij elkaar nou al? Hmm. Goed. Ik zei om te vallen en te verdwijnen. <laughs> Wat bedoel je? Er niet zijn. Verlost te zijn van mezelf. Wat? Je bedoelt. Uh... Je wilt niet langer leven... <laughs> Rustig, maar lijf. Maak je niet ongerust. Die tijd is voorbij. Maar in de eenzaamheid van gisteren heb ik wel met vergif gespeeld. Wat? Jij? Eenzaam? Nu nog? Mm -hmm. Maar ik raak er vertrouwd mee. Ja, mis je een geliefde? Zo erg, dat het soms lichamelijk pijn doet. Je hebt zoveel vrienden. Mensen bewonderen je, vinden je aardig. Charmant. Weet je wat het meeste pijn doet? Niet dat ik alleen ben en er niemand is om mijn lasten te dragen, nee. De meeste pijn voel ik... ...omdat ik alleen mijn eigen last te dragen heb. Ah, dat is niet waar. Je doet jezelf onrecht. Je hebt zoveel talenten. Ze doen voortdurend een beroep op je. Op jou kun je bouwen en alles wat je aanpakt, lukt je. <laughs> Blijf, schij uit. Zie je het dan niet? Succesvol, ja. Maar daar gaat het niet om. Dat is alleen maar buitenkant, lucht. De vraag is doe ik wat van mij gevraagd wordt in dit leven. Je zet je voortdurend in voor anderen. Dat is toch wat je wilt. Je inzetten voor de vrede, voor een rechtvaardiger samenleving. Dat doe je toch? Snap je het dan niet? Het gaat erom hoe. Hoe handel ik? Met welke intentie? Doe ik het uit plichtsbetrachting en om voor mezelf respect te krijgen? Of uit dienstbaarheid en liefde? Daar gaat het om. En dat kun je pas als je voor je eigen lot gekozen hebt. Lichaam en ziel hebben duizend mogelijkheden. Waaruit je even zoveel ego's kunt opbouwen. Ieder ogenblik kies je je eigen ik. Maar kies je... Jezelf? Rijf, jij denkt dat ik het gemaakt heb. <laughs> maar ik sta op het levenstoneel nog steeds angstvallig achter de coulissen. Ja. Af en toe durf ik mijn kop uit de doek te steken. En weet je op welke momenten? Als ik mezelf vergeet. Op die momenten dat ik mezelf vergeet... Ben ik het meest mezelf. Maar meestal ben ik te trots, te gierig, te bang. Te bang om mezelf te zijn. Te bang om mezelf te geven aan anderen voor anderen. Te bang om een lot te aanvaarden. Ja, ja Dak. Goed. Je bent verlegen en sociaal niet altijd even handig. Maar als er iemand zichzelf trouw blijft en tegen de stroom in durft te roeien, ben jij dat wel. Ik bewonder jou juist omdat je zo je eigen weg durft te gaan. Lijf, het de buitenkant. Oké. Okay. Niet helemaal. Maar ik verlang er soms zo naar om... te vallen. Nee, niet van deze bergen. Maar mezelf uit handen geven. Overgaven. Durven zeggen... U wil geschieden. Zo ver te komen dat ik geen antwoord meer verwacht... me eindelijk zo te kunnen geven... dat de ander kan ontvangen. En zich over het geschenk kan verheugen. Je bent religieus geworden. Dat <laughs> is maar een woord. Blijf... Jij houdt net als ik van de bergen. Je weet dat als ik de kans krijg in mijn eentje erop uittrek. In de bergen vind ik rust. Zelfs als het eh, zoals nu onweert. Het leven is er eenvoudig. Enkelvoudig. Een jaar geleden tijdens een bergtocht... ...was ik me zo intens bewust van het leven... ...dat zich in miljoenen jaren gevormd heeft. En van alle mensenlevens in de loop der eeuwen. Van zonde, dood, ellende... Maar ook van opoffering en liefde. De grootheid van de wereld overviel me. En mijn eigen kleinheid. En even dacht ik, moet ik daarom die korte tijd dat ik leef niet gebruiken om een lust uit te leven, macht te zoeken, het respect van anderen? En toen volgde een bijzonder moment. Ik wist, zonder het te weten, wist ik zo zeker dat dat het meest onbelangrijke is. Op dat moment zei ik ja tegen God, ja tegen mijn lot een ja tegen mezelf. Het was toen alsof ik een grens overtrok en nu hoor ik soms de stilte rond de woorden en vind ik rust, te midden van alle drukte. Zo, is dat wat je van me wilde horen? Het klaart op, de regen wordt minder. Zullen we op zoek gaan naar het juiste pad? Glimlachend, open, standvastig. Het lichaam vrij en beheerst. Een man die werd wat hij kon en was wat hij was. Steeds bereid alles bijeen te brengen in een enkelvoudig offer. Morgen zien we elkaar, de dood en ik. Hij zal zijn degen stoten in een wakend man. De seizoenen wisselden en het licht en het weer... En het uur. Maar dit is hetzelfde land. En ik begin de kaart te kennen en de windstreken. Zo zou het gegaan kunnen zijn in 1952... Dag Hammerskjöld, toen nog geen secretaris van de VN, tijdens een van zijn geliefde bergtochten samen met een vriend, de Zweedse politicus Lijf Belvragen. We horen de stemmen van Gila Vrijse, Hester Detmers en Eddie Brugman.